Renske van der Zalle met het NOS-journaal. Speciale eenheden van het Colombiaanse leger... hebben een van de meest gezochte kopstukken van de drugshandel in het land opgepakt. Autoriteiten waren al jaren op zoek naar drugsbaron Dario Antonio Uzuga. De president van Colombia noemt zijn arrestatie de grootste klap... die in deze eeuw aan de drugshandel is uitgedeeld. Dit is alleen vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90, zegt hij. De Amerikaanse regisseur Joel Souza heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Hij is er kapot van, zegt hij. Hutchins werd op de filmset per ongeluk doodgeschoten door acteur Alec Baldwin. De regisseur vertelde niet wat er precies is gebeurd, maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel weten te behouden. In de Arnhemse Gelredoom nam de Brabander het op tegen zijn rivaal, de Belg Jamal Ben Sadiq. Die laatste moest in de vierde ronde de wedstrijd staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. Het was de derde keer dat Verhoeven en Sadik tegen elkaar moesten vechten. De Belg wist één keer van Verhoeven te winnen in 2011. Max Verstappen start vanavond vanaf de eerste plek op het circuit van Austin. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten noteerde de coureur de snelste tijd. Hij wist zijn concurrent Hamilton met relatief ruime voorsprong achter zich te laten. Die start op plek 2. Perez rijdt weg vanaf de derde plek. En Pek Zwolle heeft zijn eerste overwinning van dit eredivisie seizoen binnen. De club uit Zwolle won gisteravond met 1-0 van Heracles Almelo... dankzij een strafschop in de blessuretijd. Verder eindigde RKC Waalwijk tegen Sparta in 1-0... en was FC Utrecht met 2-1 te sterk voor Heerenveen.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 Right You play. Boy, all you did was make me strong. Cause I already know how this goes. Give you my all, then your ghost. kiss my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 Handen zwaaien en met je kantje draaien, vanavond gaat het daar. Hey, oh! Gezellig in de kroeg, dat gaat ons nooit vervelen. Geen plek voor zaaien, mensen, daarvan zijn er al zo velen. De muziek gaat steeds iets harder, dus maak de vloer maar vrij. Vanavond is het vee. Los met z'n allen, los met z'n allen Laat al je zorgen vallen, van na gaan we knallen Wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen We zijn niet meer te remmen, we laten ons niet gemmen We gaan los, ja wij gaan los Met die handen zwaaien en met je kop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 Ritme van ZFM. Drowning And Look up at you when the morning comes I Watch you eyes. There's a paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. I'm I'm near, I'm You're No no I'm I'm crazy of of baby